Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. Hey, oh. de zee. Wanneer het lekker weer is. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardjord en pa die zegt dat u het verkeer. aan de zee, aan de zandvoort aan de zee. Met vader, met en met broertje en met zusje. Omen, dat de vriend en de hele familie is daar aan. Mama zegt dat er man en oude zij zo'n ze slijmer is En dan roept zij uit, dan kind de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst de deelt, mijn vrede sfeer, haar vlaaier, oh come on. Maar plotseling roept ze geel, de zee zit in mijn open, ga naar zand,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 is Bert een keer mee naar Utrecht geweest. Waar mijn moeder de zenuwen had om te koken voor iemand die een eh, restaurant had. En toen eh, is Wachtendonk bij mijn ouders geweest. Van, eh, dat ik verkering had met Bert. En dat kon allemaal niet om verschillende redenen. En eh, toen kreeg ik van mijn vader te horen. Van, eh, of je solliciteert ergens anders naartoe. Of je gaat trouwen.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 We just have We waren uit 1972 de Les Humphries zingers met het nummer Mexico. En Ankie, jij mag weer. Ja, goedemiddag luisteraars. Tegenover mij zit uh, Winke van der Meulen. En die is getrouwd geweest met Bert Rinkel. En wij praten dus over haar periode uh, van...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 We hebben het gehad over het hotel, hè, hoe jij daar uh, nou ja, heel hard gewerkt hebt. Maar zou je nog wat meer over gasten, je bedoel, uh, hoeft niet per se namen, of uh, uh, belangrijke gasten van uh, uh, het restaurant Rinkel, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Nou, in het hotel had je natuurlijk een heleboel vaste klanten. Want meneer Smit van de Gouden Bril uit Amsterdam, die huurde de hele zomer een grote kamer.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 En daar vallen ze me nog steeds om lastig. Als ik in het huis in de duinen of waar ook kom, waar dus oudere zandvoerders nog zitten. Heb je een moorkop bij je? Heb je een emmerplak bij je? Dat, eh, daar wordt nog altijd over gesproken, over de moorkoppen en de emmerplakken. Dat, ja, eh, ik weet nog, uh, maar dat is mijn persoonlijke herinnering, dat uh, de dag...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 Die afdeling goed blijven lopen en moeder heeft zich daar ook ingewerkt toen. Oké, okay, we gaan weer even naar een muziekje luisteren.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 Coming into my room and it's begging for me just to give it all to. En dat was Neil Diamond met a beautiful noise. En we zijn aan dat laatste blokje aangekomen van het programma ZFM Oud-Zandvoort.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 En dan ging ik in de keuken dat belletje, kamer 7 of kamer 9. En dan moest ik naar boven om een ritssluiting dicht te doen. Of te kijken bij die andere kamer wat die aan had. Want dan was er natuurlijk eh, naijver tussen die vrouwen. Jawel, dat... Eh... Nou, gelukkig maar. Ja, natuurlijk. Anders en... hou je het ook niet vol, denk ik. Je memoreerde net in, de, in het tussenstukje over recepties op het raadhuis. Kan je daar iets meer van vertellen? Ja, dat was toen nog erg... Eh, ja...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 En ja, dat waren hele grote recepties van uh, de Grand Prix, uh, afscheid van een burgemeester, benoemen van een nieuwe burgemeester. Uh, we hebben toen met OSS is zoveel jaar bestaan geweest dat uit Zweden, weet ik van waar, allemaal delegaties kwamen. Ja, dan was het even hard buffelen daar.